12 uur, NPO Radio 1, met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag, jongeren weten de weg naar de stembus, maar moeilijk te vinden. Dat moet anders, en het kan ook anders. Twee jonge initiatiefnemers geven alvast het goede voorbeeld, zometeen in de nieuwsbv. En in Amsterdam wordt Astrid Holleder door de rechtbank ondervraagd. Dat nu in het uitgebreide nms Nationaal Jan van den Putten. De zus van Willem Holleder, Astrid, nam stiekem gesprekken op... en legde verklaringen af tegen haar broer Holleder. Die staat terecht omdat hij beschuldigd wordt van vijf liquidaties. Remco ga. hoe verloopt het verhoor van Astrid? Nou, bij vlagen erg geëmotioneerd. Uh, Astrid Holleder heeft het moeilijk vanochtend. Uh, het feit dat ze is opgestaan tegen haar broer... dat zit haar tot op de dag van vandaag niet lekker. Ze zegt nog steeds van hem te houden... en uh, beseft heel goed dat ze haar broer verraden heeft. En ja, daar is ze nog dagelijks mee bezig. Uh, als ik een gebakje eet, dan denk ik al, dat kan hij niet, uh, snikte ze. En ze zei ook, uh, als ik zeker wist dat hij nooit meer iets ergs zou doen... dan zou ik hem uh, hier vandaag mee willen nemen... Maar ze benadrukte ook geen andere keuze te hebben uh, dan hem verraden. Omdat haar broer grenzeloos was. En uh, haar en andere familieleden bedreigden. Ze vergeleek het met een hond die kinderen bijt. Uh, die moet je laten inslapen, hoe moeilijk dat ook is. Al dus Astrid. En in het geval van haar broer is het enige medicijn volgens haar de vier muren van zijn cel. Ja, en, en, en hoe reageert Holleder daar dan weer op? Uh, nou, die reageert nog niet. Hij hoort het allemaal ogenschijnlijk rustig aan. Hij maakt af en toe een aantekening of fluistert wat in het oor van zijn advocaat. Vaak zit hij voorovergebogen over zijn tafel uh, de armen over elkaar uh, te luisteren. Hij heeft haar eerder een gluipert genoemd, iemand die de boel bij elkaar liegt. Maar hij heeft zich in ieder geval in de hand, want hij lijkt er redelijk uh, rustig onder te blijven. Uh, hier vandaag in de zaal. Uh, of, of hij uh, zelf nog vragen gaat stellen aan zijn zus is nog niet duidelijk. Vandaag is het de rechtbank die ondervraagt. Vrijdag is het de beurt aan de verdediging van Willem Holleder uh, om vragen te stellen. En misschien doet hij dat dan zelf ook wel. Maar heb jij nog nieuwe feiten gehoord? Nou, heel diep inhoudelijk is het voor nog niet. Het stipt vooral hier en daar wat zaken aan. Uh, opvallend was wel dat Astrid zei dat ze nieuwe opname... Uh, die ze stiekem heeft gemaakt van haar broer... Uh, heeft ingeleverd bij het OM. Ze zegt dat ze nog uh, nou ja, wat opnamen heeft gevonden. Ze heeft ook gevolgd wat Willem Holleder... tot nu toe in de rechtszaal heeft verklaard. En uh, ja, daarna in die oude opname naar bewijs gezocht om aan te tonen dat hij over van alles en nog wat liegt. En een van de dingen die ze noemde was de moord op Cor van Hout, hun zwager. Jaren later ging het over die moord en volgens Astrid staat op band... hoe Willem Holleder zat te gieren van de pret over die moord. Nou, daar spreekt geen liefde uit, zei ze. En zo, zo wil ja, zij weer het beeld ontkrachten dat Holleder heeft geprobeerd neer te zetten... van iemand die zeer begaan was met zijn familie. Maar als er één ding was waar Holleder werkelijk mee begaan was... dan was het volgens Astrid geld. Remco Andringa over die ondervraging van Astrid Holleder. Dick Benschop wordt de nieuwe topman van Luchthaven Schiphol. Hij volgt op 1 mei de huidige president-directeur Jos Nijhuis op. Vorige week was al duidelijk dat Benschop was voorgedragen. En staatssecretaris Hoekstra van Financiën... heeft die aanstelling nu goedgekeurd. Benschop was staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. En tot 2016 was hij president-directeur van Shell. Er komt een onderzoek naar fraude door tandartspraktijken... met röntgenfoto's van kinderen. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit... gaan de administratie van een aantal praktijken onder de loep nemen. We hebben gekeken naar de data van de declaraties. We zien dat er een aantal praktijken zijn... die veel meer röntgenfoto's bij kinderen maken dan gemiddeld... En uh, daar hebben we een selectie onder gemaakt en bij acht van die praktijken gaan we samen met de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd op bezoek om te kijken of er een verklaring is voor die afwijkende declaraties. Met het maken van rundjefoto's komt straling vrij, die kan schadelijk zijn voor de gezondheid van kleine kinderen en daarom mogen tandartsen geen onnodige foto's maken. In Slowakije is een minister opgestapt na aanleiding van de moord op een journalist. Onderzoeksjournalist Jan Kusiak was bezig met het verhaal over fraude met Europese subsidies... door hoge Slovaakse functionarissen toen hij werd vermoord. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat hij vertrekt vanwege de stabiliteit in het land. Op het vliegveld van Kathmandu in Nepal is een vliegtuig verongelukt. Bij het landen schoot het van de baan en vloog het in brand. Het toestel uit Bangladesh kan 78 passagiers vervoeren. Een aantal gewonden zou naar buiten zijn gebracht. In Liesel in Brabant wordt gezocht in een recreatieplas naar twee vermiste mannen. Die twee verdwenen 44 jaar geleden. En er zijn nieuwe aanwijzingen dat hun auto in die plas zou liggen. Het NOS-journaal. Steeds meer jongeren van 17 zitten achter het stuur... en volgens het CBR presteerden ze vorig jaar ook beter bij het examen... dan jongeren van 18. 33.000 jongeren van 17 haalden hun rijbewijs. Sinds 2011 kunnen jongeren bewijzen van experiment... vanaf hun 16e theorielessen volgen. Een half jaar later beginnen dan de praktijklessen... en als ze zijn geslaagd, mogen ze onder begeleiding de weg op. En dat is volgens deze jongeren van 17 heel fijn. Ja, dat lijkt me wel gewoon handig. Dat ik kan gewoon zelf overal heen rijden. Ja, met mijn ouders dan nog uh, eerst eventjes. Maar ja, hoe eerder je begint, hoe eerder je hem uh, hebt natuurlijk. Mevrouw van 17, tot nu toe hebben bijna een kwart miljoen jongeren... op die manier hun rijbewijs gehaald. Vanwege het succes wordt de nieuwe manier van afrijden definitief ingevoerd. Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen had gewild... dat dat in haar tijd ook al zo was. Ja, zeker, want ik kon niet wachten. Ik heb echt nou, heel traditioneel op mijn verjaardag... de eerste rijles gekregen toen ik 18 werd. Dus als het toen al had bestaan, had ik zeker meegedaan, ja. Koningsdag dit jaar in Groningen. En hoe gaat dat er dan uitzien? De stad heeft vanochtend de plannen bekendgemaakt... hoe ze de koninklijke familie gaan ontvangen... en wat die allemaal te zien krijgen. Karin Alpers die was erbij in Groningen. Wat was het opvallendst in het programma, Karin? Wat mij betreft het opvallendste is dat Groningen een, uh, ja, een breuk maakt met een op zich nog relatief korte traditie. Er wordt namelijk geen parade gehouden hier in Groningen. Een onderdeel waar de koning aan gehecht is. Um, dat is dan het onderdeel waarin andere steden, bijvoorbeeld de regio, zich presenteren. Omdat het niet alleen maar om de stad gaat, maar ook om het omliggende gebied. En Groningen heeft gezegd, ja, wij zijn zo verbonden met het omliggende gebied dat wij vinden dat de regio in elk programma onderdeel een plek moet krijgen. Dus geen parade, maar op al die andere plekken in het programma. ...komt dan toch de regio aan bod. En, uh, ja, en de, de route gaat dan, begint dan bij het Prinsenhof... ...gaat dan via de Martini-toren naar de Grote Markt... Uh, ...komt op het Waagplein. Het studentenleven krijgt ook nog uh, de kans zich te presenteren. En er werd even bijgezegd... ...die zijn de afgelopen periode nogal eens negatief in het nieuws geweest. En het is echt wel heel leuk wat er hier allemaal gebeurt in het studentenleven. Dat willen we ook laten zien. En uiteindelijk sluit men af op de vismarkt. Ja, en hoe leuk wordt het eigenlijk? Want het is natuurlijk Groningen is één verhaal van aardbevingen en aardgas. En daar wil men ook niet omheen. Ze zeggen van, we willen ook de kracht en de flexibiliteit van Groningen laten zien. Maar we willen ook zeker ruim baan, veel plek voor de aardbeving. En voor al die mensen die er last van hebben. En daarom op de grote markt, zoals ze zeiden, op het belangrijkste plein van de stad. Willen we vertellen over het grootste probleem van Groningen. En daar zal bijvoorbeeld de burgemeester van Loppersum dan zijn. En die heeft dan een heel aantal bewoners bij zich. En daarin gaan ze vertellen over wat hen uh, is overkomen de afgelopen jaren. Wat zij voor ellende hebben aan al die aardbevingen. Naar bevingen, naar de afwikkeling daarvan. Of het niet afwikkelen kun je soms ook wel eens zeggen. Dus daar wordt zeker een heel groot stuk van het programma uh, voor vrijgemaakt. Ja, dat is toch een uh, heel apart eentje wat het uh, programma dit jaar dus heeft. Zijn er nog verrassingen gemeld over bijvoorbeeld wie er allemaal bij zijn van de koninklijke familie? Nou, de koninklijke familie, dat zijn eigenlijk de usual suspects, zou ik bijna zeggen. De vijftien die we vorig jaar ook zagen. Koning en koningin met hun drie dochters. Uh, de broer, Constantijn en uh, prinses Laurentien. En dan de vier zonen van uh, Pieter en van de prinses Margriet met hun vrouwen. Bij elkaar kom je dan uh, op vijftien. Dus die komen hier naartoe. Dat is niet uh, heel erg nieuw. Onderweg gaan ze, ze, gaan overigens een route afleggen van 1200 meter. En daarbij verwacht men dat er 30.000 mensen langs de route kunnen staan... En dat op zich in de binnenstad plek is voor zo'n 60 à 80.000 uh, uh, mensen. Uh, maar uiteraard is het ook allemaal straks op de televisie te volgen. En dan zie je het eigenlijk vaak nog het allerbeste. Het wordt druk op Koningsdag in Groningen. Karin Albers, dankjewel. We kijken nog even naar het weerbericht. In het noordoosten zijn er buien. Vanmiddag zijn er op meer plaatsen buien. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen is het regenachtig. Dan wordt het maar een graad of 7. En woensdag en donderdag blijft het droog. Druktemaker Ronald Giphard gaat op zoek naar de rode draad van de literaire rel. Je hoort hem tegen half 1 in de Nieuws -BV. Het verkeer nu, Dennis mooi. Er zijn ongelukken gebeurd op de A28 en de A58. Eerst de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen het Harde en Hardewijk 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Breda zorgt voor 10 minuten vertraging tussen Bavel en Ulvenhout. U bekijkt onze programma's Massaal en waardeert ze hoog. Ik wil u daar hartelijk voor bedanken. Helaas hangen er weer bezuinigingen in de lucht voor de publieke omroep.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 Een topmerk cv-ketel vanaf 1074 euro. Kijk op veenstraat.com. NPO Radio 1. BNN Vara. willem De Nieuws BV. Goedemiddag. Theatermaker Gadisha Elkaris Alami werd verscheurd door twee werelden. En daarom kroop ze in de huid van een van de meest tragische figuren uit de Griekse mythologie. Wie dat is, dat hoor je straks. Maar eerst jongeren gezocht. De nieuwsbv. Over ruim een week mogen ook jongeren naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat is een lastige klus. Want ook bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen bleek... jongeren vinden maar moeilijk hun weg naar de stembus. Nou, dat moet anders zeggen Malik Mohamed en Dylan Ahern... Allebei proberen zij in hun eigen stad jongeren naar de stembus te krijgen. Heren, goedemiddag. Goeiemiddag. Hallo. Hallo. Malik zit in een studio in Amsterdam. En Dylan uh, die staat nu in het Belmar Park Theater. Je hebt net jouw uh, verkiezingsshow, de kiesmannen achter de rug. Hoe was het? Klopt. Het uh, was hartstikke leuk. Het was geweldig. Ja? Uh, heel leuk om weer in het theater te staan met uh, 150 uh, RSC-studenten. Ja. Um, die, er zitten er twee naast jou, hè? Klopt, ik heb er ja. twee meegetrokken. Die wilden gelijk naar de show ook wel wat hierover zeggen. Je, als ik het goed heb, so Sony en Ezra. Sony, ja, je moet het zelf maar even zeggen. Sony, hoe zeggen we het? Sony. Sony. Sony en Ezra, Shawnee. inderdaad. Sony, um, hoe oud ben je als ik vragen mag? Ik ben zelf twintig. Twintig. En uh, weet je nu zeker dat je gaat stemmen? Ja, ik weet het honderd procent zeker. Of wist je dat al voor deze verkiezingsshow? Nou, dat wist ik sowieso al daarvoor. Want ik heb uh, best wel veel partijen opgezocht... samen met een klasgenootje van mij. Ja. En we hebben een beetje gekeken wie wat aan het doen is. En zo ben ik er toch wel achter gekomen... dat uh, mijn stem toch wel naar PVDA uitgaat. Ja, omdat ja. hun toch wel het beste bij mij passen. Oké, okay. en naast jou zit Ezra? Ja, dat klopt. Hey Ezra, hallo. Hoi. Hi. En weet je al op wie je gaat stemmen? Um, ik ga op de D66 stemmen. En waarom? omdat ik uh, voor beter onderwijs sta en betere zorg. En ook voor een heel goed klimaat. Okay. En ben jij overgehaald door deze verkiezingsshow... of was je toch al van plan te gaan stemmen? Um, ik was zelf al van plan om te stemmen, maar het heeft zeker wel meegeholpen. Oké. Okay. Ja, Dylan, zo kan ik het ook. <laughs> ik heb wel de meest enthousiaste... Ik heb ze niet uitgekozen trouwens. Ja. Nee, ja, ik moet eerlijk ook toegeven... Um... Dit zijn wel echt twee geënthousiasmeerde... en volgens mij zelfs een beetje geïnformeerde studenten al. Ja. En laten we eerlijk zijn, lang niet iedereen. Ik denk dat jullie dat wel... kijk even naar mijn partners hier aan tafel... dat niet de hele zaal zo overtuigd was als jullie. Uh, maar maar uh, ja, denk je dat ik uh, een beetje het op mijn best heb gedaan bij de rest? Ik denk het eigenlijk wel. Vooral hoe de andere jongens zich heeft gesproken... van de studenten-OV bijvoorbeeld. Dat heeft kinderen toch wel meer loop, denk ik, lopen nadenken... over het hele geval van stemmen. Oké. Okay. Dylan, even in het kort. Jij hebt net die ja. show achter de rug in de Bijlmer... Ja. Uh, voor ROC-leerlingen die mogen stemmen. Uh, de show heet Kiesmannen. Even in het kort, wat laat je zien daar? Um, we proberen eigenlijk de jongeren binnen anderhalf uur klaar te stomen... voor in dit geval dan de gemeenteraadsverkiezingen. Mm -hmm. En we gingen hier vooral in op waarom het zo belangrijk is... om überhaupt te gaan stemmen, uh, wat er te kiezen valt... en uh, welke, ja, aan, aan welke thema's je eigenlijk die partijen kunt herkennen... En, en daar aan de hand van drie thema's een keuze kunt gaan maken. Dus ja, waarom je kunt gaan stemmen en wat er te stemmen valt. En dat probeerden we inmiddels echt een show... Dus niet alleen maar een saaie presentatie... maar ook uh, spel, interactie met het publiek, filmpjes... proberen we jongeren echt hier enthousiast voor te maken... en laten zien dat het niet alleen maar een, een saaie boel is... wat uh, door oude mensen besloten wordt. Ja, en nou zijn ze natuurlijk vol enthousiasme denk ik tegenover jou... maar heb je echt het, echt het idee dat je het verschil kan maken? Dat je kinderen kan overhalen? Kinderen, jongeren moet ik zeggen... Ja, ja, het zijn zeker geen kinderen meer, want de nee, meeste zijn 18+. Nee, het zijn natuurlijk jongeren. Plus. Uiteraard, ja, dat is um, uiteraard. Jong volwassenen. Um, ja, nou, uiteindelijk denk ik het wel. Um, en tuurlijk, het, het, zo makkelijk gaat het niet. Het was maar anderhalf uur. Mm. Um, maar we proberen, we merkten gewoon in de gesprekken die we voerden op het RSC dat er toch nog heel veel wantrouwen of twijfel heerste. En wij proberen um, En, wat doe, je, en verkiezingen... wat doe je dan? Want het blijkt uit alle peilingen... Dat, um, ja. dat de gemeenteraadsverkiezingen zijn... nog een stuk minder populair dan de landelijke verkiezingen. Ja. Bij de laatste landelijke verkiezingen... was de opkomst onder jongeren... ik geloof 66 procent, 67 procent. Ja. Best ja. wel laag. En dat is voor de gemeenteraadsverkiezingen dus nog lager. Dus ja. wat, wat merk jij aan die jongeren? Hoe ze, hoe ze tegenover de gemeenteraadsverkiezingen staan? Wat zeggen ze daarover? Nou ja, dat, um, dat, er heerst er toch wel een sentiment hier in, in de groep. Van. Uh, de politiek doet niet zoveel voor mij. Of mijn stem maakt niet uit. Mm -hmm. Dat zijn toch veel gehoorde redenen die je, die je hoort op, op scholen. Um, en wij proberen dat. Ja, op, een, op een beetje een speelse, enthousiaste manier... ook met andere sprekers en artiesten te laten zien... dat het tegendeel het geval is. En ook nou ja, de jongeren zelf aan het woord te laten. Zoals één student in de zaal die ging echt een beetje de anderen proberen te overtuigen van... ga nou wel stemmen na een aantal jongeren die zeiden... ja, ik ga niet stemmen. Dus dat, dat vond ik wel heel mooi om te zien. Nou ja, dus dus je hoop, laat jongeren ook, elkaar overtuigen ook. Ja, eigenlijk, dat werkte eigenlijk nog beter, vond ik, dan dat ik het ze ging zeggen. <laughs> ja, ja. Um, dus, dus ja, dat, mm. dat gaan we zeker nog meer gebruiken, denk ik. Ga even naar Malik. Malik, goedemiddag ook. Goedemiddag. Jij doet dit soort initiatieven in Rotterdam. Um, mm -hmm. Ik zei het net al, bij de Tweede Kamerverkiezingen... was de opkomst onder jongeren laag. Ondanks, dat weten we allemaal nog wel... er waren toen verschillen, verschillende initiatieven om jongeren naar de stembus te trekken. Mm -hmm. Het is nog een lagere opkomst, zelfs ondanks die initiatieven. Hoe verklaar jij dat? Nou... Ik heb begrepen dat de opkomst uh, 76% was. En dat vind ik eigenlijk nog best wel hoog. Als je ziet, 66, dan, dacht ik. 66. Nou ja, nou, ik zie hier 76,1 zie ik staan. Oké, okay, nou dat um, verschil op Of 66. Cijfers. Maar in ieder geval, um, ik vind dat nog best wel best, best hoog. Gezien. Um, de manier waarop uh, uh, er in de politiek gesproken wordt over de samenleving gezien. de manier waarop uh, jongeren en jongvolwassenen worden aangesproken. vind ik dat het nog best wel. Uh, dat, dat jongeren wat dat betreft nog best betrokken zijn. En wat schort daar dan aan? De manier waarop jongeren worden aangesproken? Ja, ik denk dat het. Um, ik... De politiek loopt uh, uh, gewoon achter... stukken mijlen, uh, mijlen uh, achter uh, die nieuwe stedelijke realiteit. En de leefwereld van, van jongeren. Um, en op het moment... Uh, want als het constant gaat over identiteit bijvoorbeeld... Mm -hmm. um, dan, en dat, dat hoor ik ook van de, van de jongeren om ons heen... of de Rotterdammers om ons heen... Mm -hmm. uh, dat dat geen issue is. Dat het eigenlijk een non-issue is. En op het moment als het constant daarover gaat... dan, uh, dan is het... Logisch dat men zich disassocieert... of zich niet kan identificeren met die verhalen. En juist, juist in Rotterdam speelt dat nu heel erg, hè? Ja, dan gaat we dat, dat, dat ja. ongelooflijk over identiteitspolitiek. Ja, dat is, uh, Rotterdam is, de, is ground zero, uh, wordt ook wel gezegd nu. Hè? Uh, en, en hoe staan zij dan tegenover die nieuwe partijen daar? Denk en Nida... Ja, het is sowieso lastig om te spreken voor, voor een groot groep, maar ik denk dat... Um... Want dat zijn, hè, dat, zijn, dat zijn, ik noem die partijen, omdat dat zijn bij partijen die zich richten op die identiteit. Ab, nou, ik denk niet zozeer richten op die identiteit. Ik denk dat ze zich richten op thema's en ook wel vertrekken vanuit een bepaalde gemeenschap. Ja. Uh, een gemeenschap die ondervertegenwoordigd uh, is. Uh, Rotterdammers die ondervertegenwoordigd zijn in de politiek, maar ook in allerlei andere lagen van de samenleving. Zo ook bijvoorbeeld de cultuursector. Ja. Um, en ik denk dat uh, um, het verfrissend is. En wat ik begrijp uh, uh, voor, van een hoop mensen... is dat ze zich eindelijk aangesproken voelen. En maar als dat je... zijn toch juist partijen die zich juist wel... als je kijkt naar uh, zeker wat, nie, wat uh, Denk te berden brengt... dat gaat juist wel heel erg over identiteit, over wie ben je... wat voor achtergrond heb je. je ik dacht dat je net zei, van dat vinden juist de jongeren niet zo fijn... omdat die nadruk erop ligt. Nou kijk, enerzijds is het... Uh, um, het zijn Emancipatiebeweging, of uh, partijen die een emancipatoire doel hebben. Mm -hmm. um, en ze vertrekken vanuit een bepaalde gemeenschap. Dus per definitie gaat het dan in een stad als Rotterdam... voor een deel over identiteit. Maar het zijn overwegend over thema's... Uh, die belangrijk zijn binnen bepaalde gemeenschappen. Dus je, Men... je denkt wel dat die thema's, die, die bijvoorbeeld DENK aansnijdt... dat die goed vallen bij, bij de jongeren die jij hebt gesproken? Kijk, enerzijds is het um, DENK reageert ook heel erg op wat, wat, wat de PVV en wat leefbaar doet. Uh -huh. um, en in, in, in, er is een significante groep Rotterdams die daar positief op reageren. Uh, uh -huh. Omdat ze het gevoel hebben dat er eindelijk ook een partij is die... Uh, um, het niet onder stoelen of banken schuift... dat gelijkwaardigheid een, belangrijk, uh, uh, een belangrijke waarde zou moeten zijn... Binnen, ja. binnen, binnen de samenleving. Maar anderzijds zie je hoe NIDA het met name focust op thema's. Dat spreekt ook weer een groot, ah. grote groep uh, Rotterdammers aan. Want welke thema's, even afgezien van identiteit... Hè? Uh, welke thema's wel. spelen er onder jongeren in Rotterdam? Ja, armoede, uh, uitsluiting op de arbeidsmarkt. Ik denk dat er gewoon een... een, een, een, een groot gat is een representatiegat uh, in allerlei lagen van de samenleving. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de cultuursector... waar wij uh, vanuit opereren... daar gaat jaarlijks 80 miljoen gemeenschapsgeld in om. 80 miljoen. En van die 80 miljoen gaat uh, nog geen 2,5 procent... of uh, max 2,5 procent gaat naar uh, um, organisaties... die in weerspiegeling zijn van de stad. Um, dat is een, een immens gat... En dat, is, en dat is waar jongeren in Rotterdam zich druk over maken. Nou, bijvoorbeeld. En anderzijds is ja, het ook op... nou, maar, maar, bijna nee, lastig te geloven. He, nee, maar zeg. dat is één punt. En uh, armoede is natuurlijk een zware punt. Eén op de vier uh, kinderen in Rotterdam zit met honger in de klas. En van die, van die uh, um, 23%, procent, als het goed is komen 68 uit de migrantengemeenschap. Dat zijn keiharde cijfers. En is dat, is dat ook een onderwerp dat als je met de jongeren praat in Rotterdam... dat je kan zeggen, als je dit belangrijk vindt... ga dan in vredesnaam stemmen. En hebben ze daar ook gevoel bij dan? Heb je het idee dat je, dat je ze kan overhalen? Um. Ik denk dat uh, um, daar nog een hoop werk te doen valt. Uh, uh, want er is ook een, een, een, uh, weinig vertrouwen in instituten... weinig vertrouwen in de politiek... weinig mm -hmm. vertrouwen in uh, de mensen die je zouden moeten vertegenwoordigen. En daar zijn nieuwe politieke partijen of nieuwe politieke geluiden belangrijk in. Mm -hmm. Maar het, is, het zijn wezenlijke uitdagingen waar, waar, ja. waar, waar, waar jongeren voor staan. En ook zo'n arbeidsmarkt waar nul uren Ja, uh, uh, Dat speelt, hè, lijkt mij. Ja, dat is, dat is een immens probleem. En ja. ook uitsluiting op de arbeidsmarkt. Ja. Er zijn allerlei vormen van, van uitsluiting en externe druk... die uitgeoefend worden op uh, um, gemarginaliseerde groepen... of, of uh, um, uh, een groot deel van de stad. En dat ervaren mensen. mensen, ik, mensen ik, ga nog even, dat. ik ga nog even naar die twee jongeren die erbij zitten. Die zitten er tenslotte niets voor niets ja? bij. Sony en Esra. Um, oh nee, Sony moet ik zeggen. Shawnee. Het is Sony, maar het is niet erg. <laughs> okay. Ik vroeg me even af, want jij, jij bent best wel politiek geïnteresseerd... en Esra ook, maar hoe is dat onder jouw vrienden? Uh, nou, ik zit zeg maar wel in een klas met uh, mensen die allemaal onder de 18 zijn. Maar zover ik soms met ze erover praat, zie ik wel veel dat mensen zich erin, daarmee gaan discussiëren en toch wel veel interesse erin tonen. Oké. Okay. En, en, en buiten school, onder je vrienden die wel mogen stemmen? Uh, daar, heel eerlijk te zijn, daar hoor ik niet echt heel veel van. Ik kom nooit echt ter sprake, om het zo te zeggen. Nee, dus, dus het leeft niet echt, denk ik. Nee, niet echt. Ik denk dat ze het misschien wel thuis met hun ouders en zo bespreken, maar ik denk niet echt dat. Want gaan ze, het in de gaan ze stemmen, weet je dat? Degene die mogen stemmen? Ja, ik denk meerendeels van mijn vrienden wel, maar ik denk ook wel een heel groot gedeelte niet. En bij jou, Esra? Um, ik denk wel dat mijn vrienden gaan stemmen, ja. Maar je weet het niet zeker. Ja, eigenlijk weet ik het wel zeker. Alleen ik bespreek het niet echt met ze, omdat iedereen daar zijn eigen beeld en kijk op heeft. Ja, is, dat niet iets, is, is het ongemakkelijk om daarover te praten? Oh nee, zeker niet. We vinden het alleen niet echt relevant, denk ik. Nou, ik in ieder geval niet. <laughs> niet relevant? Nee, ik vind het niet echt relevant op wie mijn vrienden stemmen. Ik stem op, waarschijnlijk op iemand anders dan mijn vrienden. Ja, oh ja relevant. Het zou, het zou je interesse kunnen hebben, toch? Wat je vrienden stemmen. Ja, dat zou kunnen. Ja, maar dat is niet zo... Nee. nee. Okay. Goed, dames en heren, dankjewel. Jullie, uh, fijn dat jullie er waren. Een vers uit de show: De Kiesmannen. Bezig, dus nu in de Bijl. Maar gaat ook nog verder in Amsterdam optreden. Om zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te trekken. En daar houdt Dylan Ahern zich bezig. En Malik Mohammed doet hetzelfde, maar dan in Rotterdam. Heren en dames, dankjewel. De NieuwsbV. Ja, het is natuurlijk niet zo best dat een aantal tandartsen... er een beetje dubieuze praktijken op nahoudt... wat betreft het grote aantal röntgenfoto's die ze maken bij kinderen. Want ja, he, straling, en dat is toch niet zo lekker voor die kinderen. Goed dat de inspectie daar langs gaat. Al kunnen ze ook andere motieven hebben... zoals Peter de Koning in deze voorjaarsklassieker.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 Koning het is altijd lente in de ogen van de tannensassistent. De nieuwsbv het allermooiste. Elke dag vragen we aan een prominente Nederlander wat is op dit moment het allermooiste op het gebied van kunst en cultuur. En die vraag stel ik vandaag aan Clyde Menso. Als directeur van Amer Podia is hij verantwoordelijk onder andere voor instellingen als de Rode Hoed en de Nieuwe Liefde. Clyde goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, wat is het allermooiste voor jou? Het allermooiste op dit moment uh, is voor mij de documentaire Jolien. Dat is de eerste documentaire van fotograaf Jo Jorenen... waarin ze uh, drie jaar lang het turbulente leven van de Amsterdamse Jolien heeft uh, vastgelegd. Met als resultaat een heel intiem portret van een, een, een jonge moeder... die ook stripclubbarvrouw is en ook hardcore Ajax-fan. Uh, Goeie combi. Uh, ja, geweldig. Ja. Bij, bij, Jolien, bij Jolien is alles intens. Uh, ze kreeg op haar 16 haar eerste kind, op haar 20-ste van een andere man... Haar tweede kind. Uh, ze staat vooraan bij de F-site. is nooit bang, doet nooit een stap terug en ze lijkt wel continu op zoek naar chaos. En dat is ook niet zo vreemd want uh, ze is geboren met een moeder die net afgekikt is en een verslaafde vader die ze nooit heeft gekend. En een moeder die trouwt later met Keith Bakker, ik weet niet of je die nog kent. Ja, uh, die uh, verslavingsexpert. Die... Precies. Ja. Een uh, soort Nederlandse dokter Phil. Ja. Maar ook hij verdwijnt weer op een dag uit het leven van Jolien. En Jolien die blijft op zoek naar de liefde van een vaderfiguur. En zo belandt ze van de ene destructieve relatie in de andere. En in een van de meest beklemmende scènes... Dan zien we hoe, hoe Jolien haar ex telefonisch probeert te kalmeren... terwijl die ex uit alle macht uh, staat te bonken aan de deur... tot hij uiteindelijk wordt weggevoerd door de politie. In een andere scène ligt ze dan weer met haar dochter... in een rubberen band te dobberen in de Amsterdamse grachten. Ja. Uh, we zien haar losgaan in, in een hossende menigte van Ajax-supporters. We zien haar in Spanje de confrontatie aangaan met haar stiefvader Kiet Bakker. En de, haar honger naar adrenaline die, die, die lijkt onstilbaar... Maar op een gegeven moment besluit ze de geweldspiraal te doorbreken... en ze schrijft zich in voor een opleiding psychologie aan de hogeschool... waarvoor ze tot haar grote verbazing ook nog eens wordt ingelood. Kortom, het is een, een rollercoaster van emoties. Een indringend portret van een sterke, een authentieke en slimme... ook uh, ontwapenende vrouw... die haar toekomst niet door haar roerige verleden laat bepalen. En, en daarmee, hoe gek het ook klinkt, ook een voorbeeld is voor velen. Ik zou zeggen, noteer alvast maandag 23 april 9 uur... Jolien de documentaire, BNN varen op NPO 2. Een absolute aanrader. En om even in te komen, alvast de openingsscène waarbij ze naast haar uh, auto staat... Die compleet, in elkaar, uh, die compleet is vernield door haar ex. Uh, en ze grimlachend vertelt wat er allemaal gebeurt. Wat er gebeurt precies? Mijn ex die vindt mij niet zo uh, aardig meer... Ik uh, alles kort en klaargevraagd klaar wat ik had. Voor de rest gaat het wel prima. Diep in mijn hand. Toen dacht ik, ik ga me opgeven voor een opleiding. psychologie bij de Hogeschool van Amsterdam. Jouw, Het is Het allermooiste dus, de documentaire Jolien. Mocht je benieuwd zijn, 23 april is die dus op de televisie te zien. 9 uur, NPO 2. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De nieuws BV. Dit weekend ging de voorstelling Nu ben ik Medea in première van actrice Gadisha Elkaras Alami. Geïnspireerd op het verhaal van een Griekse tovenares. Zometeen is ze hier. Tenminste, Gadisha dan, hè? Ja, precies. De Griekse mythologie is een bron van inspiratie voor kunstenaars en quizmasters. Griekse god van de zee. Poseidon. Griekse god liefde en schoonheid. Eros. De Griekse godin van oorlog en vrede. Pallanthene. Griekse godin van de landbouw. Artemis. De Griekse god van de wijn. Dionysos, de Griekse godin van de jacht. Dat is Artemis, Waar ik is. Artemis 2 moet er mee te zijn. Stop. NTO Radio <totstuk> 1. Het is twee minuten over half een, hier zit en dan was je nou Jan van der Putten. Bij het vliegtuigongeluk op de internationale luchthaven van Kathmandu in Nepal... zijn zeker 38 mensen omgekomen. Er zijn ruim 20 gewonden en 10 mensen worden nog vermist. Dick Benschop begint op 1 mei als CEO van luchthaven Schiphol. Zijn aanstelling is goedgekeurd door minister Hoekstra van Financiën. Benschop is oud-staatssecretaris van Buitenlandse Zaken... en oud-president-directeur van Shell. In Slowakije is de minister van Binnenlandse Zaken opgestapt. In het land is een politieke crisis ontstaan. na de moord op een kritische onderzoeksjournalist. vrijdag eisten tienduizenden mensen in Bratislava het aftreden van de Slovaakse regering. En Groningen besteedt op Koningsdag extra aandacht aan de problemen door gaswinning. Op de grote markt zullen burgers met de koning praten over de schade. En de koning heeft ook al eerder met slachtoffers gesproken. Dankjewel, Jan. Ga ik naar de AMRB? Dennis, mooi. ...fielen bij Amsterdam. Op de A10 Noord richting de A10 West... ...dat voor de Koenten nog drie kilometer. De lichten gingen daar even op rood vanwege een te hoge vrachtwagen... ...maar de weg is weer vrij. Op de A28 Zwolle-Utrecht staat tussen het Harde en Harderwijk... ...vijf kilometer file door een ongeluk met een auto met aanhanger. Kan er alleen maar langs via de af- en oprit... ...en dat levert ruim een half uur vertraging op. Als je van Zwolle naar Amersfoort wil je het beste omrijden... ...via Apeldoorn over de A50 en de A1... Op de A58 van Tilburg naar Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout heb je drie kwartier vertraging. Rechterrijstrook is dicht. En daardoor loopt het weer vast op de A27 richting Breda... voor het knooppunt Sint-Annebos, drie kilometer. Pas op, nu volgt een mening. De, de Druk te maken! maken. Iedere maandag, Ronald Tripperts. Yes, ken jij de site npofocus.nl? Ik ken hem wel, maar ik heb er nog nooit op gekeken. Oké, okay, nou dat is echt een heel erg bijzondere site. Dat, er staan allemaal artikelen over verschillende onderwerpen... en er staan dan filmpjes bij uit het Rijke Archief van de Publieke Omroep. Het zijn maatschappelijk onderwerpen. Waarom vieren we Zwarte Piet? Waarom worden we vegetariër? Etcetera. Interessant. Ik schreef voor die site een stuk over Nederlandse literaire rellen. Dat ten aanleiding van de Boekenweek. En wat mij bij de inventarisatie over alle opheft... die schrijvers hebben veroorzaakt opviel... was dat veel rellen cirkelden om... Eén onderwerp. Zo veroorzaakte Gerard Reven grote commotie toen hij in de jaren 70 optrad... met een hakenkruis en een hamer en een sikkel. En in een gedicht had hij het over onze roomblanke dochters... en riep hij op dat zwarte tuig uit Nederland te gooien. Later verklaarde hij dat het ironisch was bedoeld... maar daarmee verstomde de ophef niet. Volgens schrijver Jung Brouwers, weer een andere rel... liep er in dezelfde jaren 70 eh, in wat hij noemde een bloedrode lijn... tussen romantkritiek en niets minder dan fascisme. Nou, dat veroorzaakte ook ophef. In de jaren 80 wacht WF Hermans een omstreden bezoek aan Zuid-Afrika, de culturele boycott van het land daarmee aan zijn laars lappend. In 1983 werd hij daarom door het Amsterdamse stadsbestuur tot persona non grata verklaard. Ophef. In een andere rel vergeleek columnist Hugo Brandt-Korsjes het beleid van minister Onno Ruding van Financiën met de endleuzing van Adolf Eichmann. Ophef. Er was een aanvaring tussen Freek de Jonge en Harry Mulisch over de affaire rond de bewerking van een vermeend antisemitisch toneelstuk van Vassbinder, waarna Freek aankondigde dat het hier overhandelende boekenweekgeschenk van Mulis dat hij dat publiekelijk zou gaan verbranden, waardoor Mulis op zijn beurt werd vergeleken met Joseph Goebbels. Ophef. In 1990 was er consternatie over een boek genaamd De Ondergang van Nederland van een kritische moslim genaamd Mohammed Rasuel, achter wie volgens de hoogleraar tekstwetenschap Teun van Dijk, niemand minder dan Gerrit Komrij schuil zou gaan. Ophef. Een volgende clash was die tussen Leon de Winter en tee van Gogh. Over de winter die door, uh, van Gogh die door de winter ook wel de eeuwige antisemiet werd genoemd enzovoort, ophef, ophef, ophef. De rode daad in al deze literaire rellen... was fascisme, antisemitisme en racisme... blijkbaar een erg gevoelig onderwerp in de Nederlandse literatuur. Hoe gevoelig dat bleek uh, tijdens de afgelopen boekenbal... waar jij ook aanwezig was, Willemijn. Uh, dat werd bezocht door vertegenwoordigers van het initiatief Dipsaus... een podcast over politiek en cultuur... vanuit het perspectief van gekleurde vrouwen. Een van die vrouwen was schrijfster, theatermaakster Anousha Nzume... die ook te maakte is en bekend van haar humoristische en plagerige boek Hallo Witte Mensen. Anousha en haar companen waren op het boekenbal om te turven hoeveel zwarte vrouwen en mannen daar eigenlijk rondliepen, een score die bedroevend laag uitviel. Maar vervolgens ging het mis. Toen schrijver Tommy Wieringa op het podium een indrukwekkend stuk voordroeg over de recent overleden dichter Menno Wigman, tweette een van de hulp Anousha's namens Dipsaus vanuit de Amsterdamse Schouwburg een andere witte man aan het woord over jawel een witte Man. Dat was een harde, vreemde opmerking. En die schoot in het verkeerde keelgat van veel literatoren. Schrijver Jerry Goossens reageerde op Twitter met... Zover is het dus gekomen. Een groot kunstenaar, jong gestorven, wordt door zijn vriend herdacht. En Anoushya Nazume reduceert ze beiden tot Witman. Wat een verdrietig en slecht mens ben je dan. En collega romancier Jamal Uriachi voegde eraan toe... Mocht iemand er nog aan twijfelen hoe volkomen geschift... en geradicaliseerd types als Anousha Nazumi en haar collega's van de Dipshuis podcast zijn. Zelfs als je dood bent, ben je nog te wit voor deze krankzinnige racisten. Kortom, de Nederlandse literatuur had weer een typisch Nederlandse rel bij. Schrijvers die elkaar over en weer van racisme beschuldigen. En voor meer hierover verwijzen ik u heel graag naar de site npofocus.nl <lacht> Fijne rel. Ha. Nou ja, ja. Hey, uh, het is... Uh... Hilarisch, dit. Het is Vind hilarisch, ik. maar het was ook. Als het wel, niet zo treurig was, hè? Het was. Het is een beetje treurig. En het zal ja. misschien humor zijn geweest. Um, ik weet niet of het humor was. Maar, maar het was wel. Ik, uh, het was, ja, ik vond het niet aangenaam om te mogen volgen. Nee. Dus het gaat nog een straatje krijgen, denk ik. Ik moet er heel hard diep om zuchten. Laten we heel, even heel hard zuchten. <lacht> dankjewel. Ronald Gipper, Dankjewel. je Meer van de PV Volg ons op Facebook. Afgelopen vrijdag ging de eerste solovoorstelling... van actrice Khadija Karas Alami in première. Nu ben ik Medea, is een emotionele en persoonlijke solovoorstelling... over een vrouw die verscheurd is tussen twee werelden. Khadija, goedemiddag. Hallo. Hallo, hi. <laughs> um, geïnspireerd jouw stuk op, op een personage uit de Griekse mythologie. Ik heb het even moeten googlen Medea vanochtend. Ik wist wel, ja, ja ze heeft er twee kinderen vermoord. Maar vertel even ja. in het kort wat ook weer haar verhaal is. Uh, nou, zij is een tovenares, zoals je eerder ook zei. Mm -hmm. En zij is door een pijl geraakt van Eros en blind verliefd geworden op Jason. Die ze heeft geholpen de gouden vacht van haar eigen vader te stelen. En um, vervolgens met hem mee te vluchten, haar eigen broertje te vermoorden. Ja. Deze in stukken te snijden en tijdens de boottocht van de boot af te gooien. Um, vervolgens aangekomen in Griekenland heeft ze dus heel veel offers gepleegd... om met Jason te kunnen zijn... En uh, trouwt hij met, of wil hij gaan trouwen met de dochter van Creon? En uh, die vermoordt ze ook. <lacht> en Creon vermoordt ze ook. En haar eigen zonen vermoordt ze ook. Nou, en toen dacht je, nou, dat is een leuke dame. Die neem ik als inspiratie en als uitgangspunt voor mijn eigen stuk. Waarom heb je dat gedaan? Ja, waarom heb ik dat heel goed gedaan? Nee. <lacht> um, ja, ik ben eigenlijk vertrokken vanuit uh, Woede en Vergeving... van Martha Nussbaum, um, als onderzoek. En um, daarin haalde zij veel um, Aristoteles en Euripides aan. En het ging heel erg over irrationaliteit. Dus toen kwam ik al gauw zelf ook bij de Griekse repertoire terecht. En Medea heeft me altijd gefascineerd... Um, omdat ik had gezegd dat ik me ermee zou kunnen identificeren... Maar um, oh, dan denk ik als een... luisteraar, hé hoezo? Heb je, heb ja, je, je zo'n zo <laughs> heftig, tragisch verhaal? <laughs> uh, nou ja, het is ook gewoon fictie en theater natuurlijk. Tuurlijk, maar ja. um, in het, ver, het verlangen om zo irrationeel te kunnen zijn... op momenten wat ieder mens denk ik wel in zich heeft... Um, want vertel, ja, even, ik... vertel even, dat maakt het iets duidelijker voor de luisteraar... waar zit hem de vervlechting in? Oftewel, welke elementen van jouw eigen verhaal... zien we in de theatervoorstelling? Um, ja, het, uh, in de vertelling um, van de Griekse tragedie... Uh, daar zegt het koor ook verschrikkelijk als... Uh, de liefde met elkaar botst, zeg maar. Mm -hmm. En voor mij is dat, zit dat in die twee rijkdommen. Dus de twee verschillende werelden waarin ik ben opgegroeid. Dus mijn uh, Marokkaanse afkomst mm -hmm. en cultuur. Uh, maar ook het feit dat ik ook gewoon uh, in Nederland geboren en getogen ben. En ik zie die twee absoluut als rijkdommen. Um, maar ja, dat botst. En dan uh, vraagt... De ene wereld van je om te conformeren. En de andere wereld ook. En um, daarin... Ja, ja. Raak ik een beetje uit balans. Want ik wil natuurlijk gewoon zijn zoals ik ben. Met beide werelden. En die bij elkaar houden. De Marokkaanse nee, en de Nederlandse botsen. Die twee werelden. Ja. ja. Of en, en, ratio en emo. Dat ook. Nou, nou hoorde ik dat jij... jij kwam, je zat op de toneelschool. Um, mm -hmm. En dat dat jouw migratieverhaal ook heel belangrijk was op de theaterschool. Kun je dat vertellen hoe dat zat? Ja, ja, er werd veel gevraagd naar mijn afkomst. Als of er werd veel benoemd. Ja, van, oh ja, jij bent temperamentvol omdat je Marokkaans bent. Of, uh, oh ja, dat is vast omdat je Marokkaans bent. Uh, omdat je vaak <laughs> Marokkaans bent. Ja. Dat werd de hele tijd zeg maar, benoemd. En op een gegeven moment, ja, ik ben gewoon Amsterdamse, ook al woon ik nu in Rotterdam. Maar ja. um, daar, dat is gewoon heel irritant. Want je wordt een soort van bijzonder gemaakt of zo. Terwijl je met al die andere kinderen... die uh, ook naar de theaterschool gaan... Um, geen gelijke start maakt dan. Want ik ben dan bijzonder of zo. Terwijl iemand die uit Lutjebroek komt... of uit Groningen of uit Almelo... of waar ze dan ook allemaal vandaan komen... natuurlijk ook een rijkdom met zich meenemen... Um, en er werd ook gevraagd ook aan jou om, om, om dat te gebruiken in jouw spel. Terwijl ik zou denken, je gaat naar de theaterschool, dan moet je alles kunnen spelen. Dus het maakt niet zoveel uit waar je vandaan komt. En wat je ja, achtergrond het is. Je niet, moet... Het werd me dan niet, zeg maar, gevraagd van oh ja, gebruik je Marokkaans zijn in je spel, maar um, het werd achteraf vaak benoemd: oh ja, dit is omdat je Marokkaans bent of omdat je. Ja, ja. Weet je wel, dat werd de hele tijd teruggekoppeld aan mijn etnische achtergrond. En bij de andere leerlingen niet. En um, ja, dat vind ik wel een didactisch failure, zeg maar. <lacht> uh, want het is ook voor hun een tekortkoming. Want maar, iemand maar, maar die uit het oosten van het ja, land komt, ja, je, die ik... heeft ook een andere cultuur en uh, ja. achtergrond die hij met zich meeneemt. Maar uiteindelijk gebruik je die achtergrond wel nu in je nieuwe theaterstuk. Dus het is wel belangrijk voor je. Het is onderdeel van mij, dus ik kan het niet ontkennen. Het, is, het maakt mij tot wie ik ben. Het geeft mij conflict. Kijk, ik maak theater, dus ik ben altijd op zoek naar... waar um, het conflict zit. Um, en waar ik, ik werk altijd vanuit een persoonlijke bron. Um, voor mij gaat het eigenlijk vaak over... Um, mijn bipolaire moeder of mijn afwezige vader. En hoe dat mij um, als kind heeft beïnvloed. En ik ben door mijn grootmoeder opgevoed. Mm -hmm. En zij is vrouw van gastarbeider. Heeft altijd voor uh, cultuurbehoud gezorgd. Um, voor de taal. Uh, zij heeft mij echt de cultuur voor mijn gevoel meegegeven. Um, dus... Die elementen zitten er wel zeker in. Ik ga niet ontkennen dat uh, ik daar zeker gebruik van maak. Ja. Ja. En ho hoe was het voor jou om te kiezen om te gaan acteren? Toen jij jong was, of jong was, maar toen je die keuze um... maakte? Was dat een gemakkelijke ja. keuze? Nee, nee, zeker niet. Nee... Um... Mijn grootvader is niet naar Nederland toegekomen... zodat ik uh, op het toneel kon rondhuppelen, zeg maar. <laughs> Dat werd vaak gezegd. Want die, nee, die ik, zei ik, gewoon ga gewoon dokter worden of advocaat, maar, maar geen... Uh, ja, ik bedoel, mijn, mijn familie, mijn ouders... die hebben op hun manier uh, heel veel offers gepleegd natuurlijk. Mm -hmm. um, dromen die niet uit zijn gekomen... en er absoluut een integratiefoutje hier in Nederland geweest... Um, maar goed, daar kunnen we op een ander moment over uh, discussiëren. Waardoor ik wel natuurlijk en de generatie met mij heel veel kansen heeft gekregen. Um, maar en dat de, waardeer ik ook heel erg. Ja, Integratiefoutje: dat je ouders niet zo goed geïntegreerd zijn, bedoel je? Nou, ik denk dat ze wel heel goed geïntegreerd zijn. Ik denk alleen dat het probleem ligt bij dat het inrichtingsverkeer was... dat er alleen maar werd verwacht van hen om te integreren... maar niet anders om nieuwsgierig te zijn naar... waar komen jullie eigenlijk vandaan, wat betekent dat dan? Ja, ja. En wat zijn jullie gebruiken dan? En in plaats van, nee, zo moet het. En um, ja. hier buig je je maar naartoe... in plaats van uit, ja, ook nieuwsgierig te zijn... Naar, naar de, hun, de ander. Ja. Uiteindelijk goed, heb je, heb werd... je, heb je, je hebt dus wel ervoor gekozen. Je dacht, ik, ik, ja. ik ga toch mijn eigen pad op. Ik ga naar de toneelschool. Nu ja. heb je het stuk Nu ben ik Medea. Moet ik dat een beetje lezen als Nu ben ik eindelijk eens Medea? Um, nou ja, niet eindelijk. Maar nu ben ik Medea. Ja. En waarom ben je dus nu niet... Medea? Um, nou ja, in de voorstelling ga ik ook een strijd met haar aan... omdat zij degene is die kritiek levert, voor censuur zorgt... maar ook mijn motor is. En af en toe stuur ik haar weg, zodat ik medea kan zijn. Dat ik voor mijn eigen lot kan bepalen. Dat ik irrationeel mag zijn en uh, censuurloos mag vinden wat ik vind. Zij doet dat in handelen met alle moorden die zij pleegt. Mm -hmm. um, en ik doe dat in spel en in de keuzes die ik maak... en het verhaal die ik vertel, mijn persoonlijke verhaal dan. Ja, want het is ook in het stuk. Eigenlijk praat je tegen je demonen. Hè? De ene keer ben je ja. zeg maar, jezelf En de andere keer ben je Medea. En dan ja. praten jullie tegen elkaar. Zo moet je het eigenlijk zeggen. <laughs> ja. <laughs> ja, onder andere. Ja. Nou, eindigt het voorstelling met een prachtig nummer. Con, uh, Condolence van Benjamin Clementine. Dat gaan we zo meteen mm -hmm. draaien. Waarom, waarom eindigt het daarmee? Um, ja, dat nummer is me, ja, heeft me heel erg geraakt. Eigenlijk alles wat hij zingt daarin. Uh, toen ik dat nummer tijdens het proces um, een keertje opdeed. Uh, deed het me weer denken aan. Ja, weten dat je vanuit niets bent geboren. En. Um, okay. dat hij afscheid neemt van, van angsten, van onzekerheden. En ja, ik bedoel, als ik het zou kunnen had ik het gezongen in de voorstelling. maar de muziek <laughs> en de tekst en alles. ja, dat doet hij zo goed. Voor mij is het gewoon echt een belichaming van ja. Nina Simone... Van deze tijd. Dus dat, uh... Je zet hem ook op hè, ja. in een voorstelling, echt als plaat. En dat gaan wij nu ook doen. Dankjewel. Fijn. Te zien ben Graag jij gedaan. in Medea de komende weken nog op verschillende plekken. Bijvoorbeeld uh, in de Nieuwe Vorst in Tilburg en in de Frascati in Amsterdam. En hier dus Benjamin Clementine.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 Forgot. Foolish me, I, I almost forgot Forgot that where I'm from We see the rain before the rain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 Aan platen. platen. Fantastisch. Benjamin Clementine, condolen. Het is weer tijd voor de weddenschap. Natuurlijk blikken we eerst even terug op afgelopen vrijdag. Wielrenner Wout Poels die stond toen tweede in het klassement van Parijs-Nice. Zou het hem lukken om op te klimmen naar de eerste plaats? Tja, daarover werd ik met sportverslaggever Gio Lippens. En dit is wat wij dachten. Ja, ik durf, die weddenschap durf ik deze keer maar eens een keer aan. Kijk. Wout Poels gaat winnen. Voor de eerste keer zo'n mooie ronde. Willemijn, ja. ja. Wat ga je nou ja, zeggen? Ik ben een optimist. Ja, ik ben een optimist. Maar in dit geval, ik heb net even met Patrick gebeld... en Patrick denkt ook, Ja, ik weet niet hoor, ik zit toch een beetje somber in. Dus nee, nee, wij zagen het somber in, Patrick en ik. En terecht. Want helaas, Wout Pols brak diezelfde dag zijn sleutelbeen... na een harde val en moest dus opgeven... Helaas, wij wonnen de single van Famke Louise gaat naar ons, helaas. Goed, dan door naar vandaag. De zaak Holleder is in volle gang. Zus Astrid getuigt vandaag tegen haar broer Willem Holleder. Houdt Willem zich rustig? Ik wed erover met misdaadjournalist journalist Harry Lensik... die op dit moment daar is in de recht, rechtbank. Harry, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Broer en zus staan tegenover elkaar. Um, merk je iets van spanning in de rechtszaal? Of valt dat allemaal wel mee? Nou, zeker het zindert hier. Um, Astrid is volop aan het praten. Uh, en ze heeft net eigenlijk ook al een bommetje in de zaal laten afgaan. Oh. Ze heeft uh, verteld dat ze onlangs uh, nieuwe opnamen... die ze stiekem heeft gemaakt, hey. aan het um, OM heeft gegeven. En mm -hmm. op een van die opnamen uh, is te horen dat Holleder heel bang is... voor uh, verklaringen die anderen over hem afleggen. Ja, en eigenlijk zou dat min of meer zou dat een uh, slotbekentenis zijn... Uh, als het klopt wat Astrid zegt. Aha. En kan je dan ook zien hoe Willem daarop reageert? Nee, we zien hem op de rug. Je ziet hem wel bewegen. Je hoort hem wat kuggen. Ja. Uh, maar wat er in zijn hoofd om gaat, dat, uh, dat weten we nog niet. Nee, nee. Um, die deal hè, met het OM waar Astrid vandaag over gehoord wordt... kan je nog even kort samenvatten wat hij nou inhoudt? Nou, daar wordt Astrid vandaag niet over gehoord. Er is eerder gesproken geweest van een deal... die zussen hebben in het verleden... Uh, geld van uh, Heineken ontvoerde Cor van Hout... Uh, veiliggesteld. Uh, daarvan uh, zegt uh, Willem Holleder... Nou, daarover hebben ze een deal gemaakt... met het Openbaar Ministerie. En onderdeel van die deal is geweest... Uh, dat ze vervolgens belastend zijn... gaan verklaren over mij. En ik wil weten wat er nou precies in die deal staat. Uh, dat wil de rechtbank ook graag weten. Daar gaan we aan het einde van de middag van horen... Uh, wat er nu van openbaar wordt... of niet. Ja, en, en zijn Sonja en Astrid, denk je, eerlijk geweest over die deal? Uh, um, nou, ik. ik... Ik weet niet of ze alles hebben verteld. Astrid heeft vanochtend wel gezegd toen het hier begon... van ik ben in alles absoluut eerlijk geweest... over het Heineken geld, over dat geld van Cor van Hout... over alles heb ik de waarheid verklaard. Dus volgens haar zijn er geen geheimen meer. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat, dat gaan we hopelijk horen vanmiddag later. Ja. Maar ja, goed, geen geheimen meer. Ja, ze is met dat bommetje gekomen in ieder geval. Wat denk jij dat dat voor invloed zal hebben? Nou ja, kijk... Uh, Die nieuwe opnames? Dit is heel belastend voor Hollander. Als het waar is wat zij zegt, dat, dat, dat, er, dat hij heeft gezegd dat hij bang is... dat er informatie naar buiten komt. Hè? Dat je hem hoort zeggen van ik hoop dat dit en dit niet naar buiten komt. Ja. Dat betekent dat hij eigenlijk zegt van ja, als dat naar buiten komt, dan hang ik. Ja, als je dat uit zijn eigen mond gaat horen van een opname... dan is dat heel belastend. Dan ondersteunt dat de verdenking van het openbaar ministerie... dat hij voor bepaalde liquidaties verantwoordelijk is geweest. En gaat ze die opname ook laten horen? Ik ga ervan uit van wel. Het is net ingebracht. Het OM zal er naar kijken. Dat wordt gedeeld met de verdediging. Maar ja, de rechters zullen het ook willen horen. Dus ik ga ervan uit dat we dat op zitting gaan horen. Ja. Goed, wij gaan wedden over de emoties van Willem Holleder. Zus Astrid zegt bijvoorbeeld: verraden worden door je familie is niet niks. Maar als je een lieve hond hebt die kinderen bijt, dan zul je die hond moeten laten inslapen. Nou, en dan mag Holleder van zijn advocaat geen emoties tonen, omdat hij niet opvliegend mag overkomen. Maar ja, dit soort dingen krijgt hij wel te horen. Dus de weddenschap gaat erover. Hij houdt zich tot nu toe rustig. We zien weinig emoties, maar houdt hij dat ook vol, denk jij, vandaag? Nou ja, ik kan me voorstellen dat het ook zin heeft voor hem om nu die emoties wel te tonen. Want dit moet hem raken. En dat zal, zullen de rechters toch ook ja. willen zien. Die zullen willen zien: van ja, wat dit, doet dit met je als dit allemaal leuk is. Dus jij dan denkt van wel. Dat helemaal niet klopt. Ja. Nou, ik ja, kan daar mijn geld op zetten. Ik zou zeggen: Holleder houdt het niet droog. Ja. Nou, nemen. ik denk dat hij gewoon pokerfeest speelt. Ik denk van niet. We dank je wel, Hardy Lensink. We wedden om het boek Judas van Astrid Holleder. 1. Mijn naam is Thijs van der Brink en vandaag ben ik voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. Hoe wil het CDA de drugscriminaliteit in de regio een halt toeroepen? De drugsmafia in het zuiden heeft zich enorm genesteld... omdat wij zacht optreden. En zijn de inwoners tevreden over die plannen? Dat bespreek ik met Siebrand Buma, minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus. We moeten ons wel op een aantal punten moderniseren, maar dat doen die boeven ook. En met inwoners van Tilburg. In Tilburg uh, kun je de beste uh, voldoende informatie vinden... maar je moet er wel in verdiepen, het komt uh, niet vanzelf. De peiling van Thijs, vanavond vanaf half zeven. Op NPO Radio 1, het nieuws van Nalke.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 Bel auto taalglas. Meesters als Monet, Matisse, Renoir, Degas, Picasso en de nieuw ontdekte tekening van Van Gogh. Nu te zien in de tentoonstelling A Wonderful Journey in Singerlaren. Nee, we zitten echt helemaal vol. Een bieber? Nee, die hebben we niet. Dan zijn we helaas gesloten. Nee, nee, nee, dus je. Dacht je training op. geven? Wat dacht je van Genève? Why not?